Ties van Kersteren met het NOS-journaal. Oekraïne zegt dat het leger sinds het begin van de oorlog 90.600 Russische militairen heeft gedood. Ook zouden er bijna 6.000 panzervoertuigen en 280 vliegtuigen zijn verwoest. De cijfers zijn niet onafhankelijk geverifieerd. Eerder deze week zei president Zelensky dat er 10.000 tot 13.000 Oekraïnse militairen zijn omgekomen. De genoemde aantallen zijn lager dan die waar internationaal van wordt uitgegaan. Amerikaanse legerleider Milly zei vorige maand dat er aan Oekraïnse kant... ...inmiddels 100.000 doden en gewonden zijn gevallen. Bulgarije heeft verontwaardigd gereageerd op de weigering van Nederland... ...om het land deel te laten worden van het Schengengebied. Premier Rutte zei gisteren dat migranten illegaal de Bulgaarse grens kunnen oversteken. Hij wil expliciet vastgesteld hebben dat dat niet gebeurt.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 en meers zouden meer niet-dodelijke wapens moeten kunnen gebruiken. Volgens politiechef Frank Pauw wordt dat niet meteen doorgevoerd... maar is er wel onderzoek gedaan. Pauw wijst op de coronarellen vorig jaar in Rotterdam. Agenten voelden zich door de dreigende situatie genoodzaakt om te schieten. Er is opnieuw een aardbeving geweest op het Indonesische eiland Java. De beving was op het westelijk deel van het eiland en had een kracht van 6,1. Er werd ook gevoeld in de hoofdstad Jakarta... Over eventuele gewonden is nog niets bekend. Twee weken geleden werd Java ook opgeschrikt door een aardbeving. Daarbij vielen ruim 300 doden. Het weer. Het is overwegend bewolkt... maar op enkele plekken kan de zon af en toe doorbreken. Het wordt maximaal 3 graden. Ook morgen is het grijs en fris. Vanaf maandag kans op wat regen en een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 There's nothing to be without the speed. It.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 Het voetbal maar eerst gaan we nog even een nieuwe single draaien... van Maan en Coldband. Hier is Stiekem...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 En ook de nieuwe muziek draaien we zeker op de zaterdagmiddag bij eigen lokale radio. Joris stiekem de nieuwe Man and Cold Band. We gaan naar het Duitsersveld toe, naar een uh, Jan ja, van de Leden die daar in de kou langs het veld staat. wat en wordt vanmiddag weer gevoetbald. Goedemiddag Jan. Ja, Goedemiddag Jan. Goedemiddag. Ja, hoe is het daar? Vis. Ja, ja, ja. Boe, berenkoud hè? Ja.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 die is een weekendje weg met zijn schoonhouders. jammer dat er nog gebeurt ook in deze tijd. Terwijl je moet voetballen. Ja, dus, uh, nou ja, oké. Okay, dus, uh, ja, we toch stelen we... vandaag wel met de, met de wedstrijdbal van en Partners. Dus die, uh, dat is wel weer mooi. Ja, meestal uh, levert dat winst op, toch, die bal? Ja, een potje voor de, voor de selectie, hè. Zeker, zeker. Als is het zo je nou ja, ik hoor een hele hoop geschreeuw in ieder geval. Dat betekent dat het een spannende wedstrijd op dit moment is op het veld. Ja, we zijn... Uh, we zijn nou, het is nu een uitbal, maar we zijn weer in de, weer in aanval. En, uh, het is een absoluut leuke aanval allemaal. Er wordt lekker uh, over het hele veld gevoetbald. De, de bal wordt steeds breed gehouden. Uh, goed gepaasd. Er is, is een goede inzet op dit moment. We hopen dat ze het volhouden.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 Ik sta nu ter hoogte van de grensrichter van de tegenstanders om te kijken of hij het goed doet. Oké, okay, nou ja. Ik, ik, laten we dat hopen, Jan. Dat hij het ja. goed doet. Nou, anders hoor je me wel. Ja, zeker. Nou, uh, jij blijft het uh, volgen voor ons uiteraard weer ja. zoals uh, gebruikelijk. En uh, straks komen we weer bij je terug voor het vervolg van de wedstrijd. Dankjewel voor dit moment, hè. Oké, okay, en een beetje rondjes lopen helpt ook tegen de kou. Springen, springen, ja. ja. <laughs> Ik zie het al helemaal voor me. Oké, okay, tot straks Jan, dankjewel. Doei. Hoi. Dat was Jan van der Leden vanuit een Koudheid, duimpje stelt bij de wedstrijd van vandaag. S.T. Zandvoort tegen Jong Holland uit Alkmaar. Daar nou, wordt dus juist een spannend begin van de wedstrijd, maar nog niet gescoord... In de halve staat er op dit moment op het scorebord een stand van 0 tegen 0. No. In.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 nou, en dan maandag ook een droge dag met eigenlijk hetzelfde, hetzelfde windje erbij. Wordt het wel wat warmer, 6 graden trouwens. En dan kruipt de temperatuur iets omhoog. Dinsdag is denk ik een hele redelijke dag. 25% kans op zon. 7 graden met een noordwestenwind. 3 boven, dus dat wordt iets minder. En dan dames en heren, dan gaat de wind naar, draait langzaam van noordwest naar zuidwest. En nou, dat, en, nou, hij gaat eigenlijk gigantisch. Want die draaien steeds van zuidwest naar noordoost. En dan oost-noordoost en zuid-zuidoost. Enzovoorts enzovoorts. En het gaat regenen. Vanaf woensdag 7 december gaat het dus uh, regenen. Niet heel veel hoor. Maar van 1 tot 3 mm, 4 mm per dag. En uh, nou ja, dat uh, moeten we natuurlijk allemaal nog maar afwachten. Want het zijn eigenlijk alleen maar voorspellingen. Dan moet je horen Rob.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 En dan uh, kijken of we daar antwoord op krijgen. Maar vooralsnog moeten we het antwoord hier op schuldig blijven. Mooi, jij blijft ze uh, achtervolgen uh, daarmee. Ja, daar ik blijf achtervolgen, je kent Heel ja. goed, laat niet los. <laughs> volgende week uh, dan proberen we dat in de uitzending te krijgen uiteraard. Dankjewel voor het weer voor de komende dagen. Huh? Dat is de verkeerde dieel. Nou, Hé, hey, is heel wat anders. Dat is, uh, wacht even hoor, let op dat deze. Jaar, is, uh, deze. Yep. Dat? Nee, oh ook ja, niets, lekker. Ook niet. Ook ook ja, ja, ja. nou, weet je, ik uh, ga wel even een plaat draaien.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 ...met zijn bescheiden hitte voor uh, Gloria Estevan en de uh, Miami Sound Machine. Je the, the is gonna get you. Nou, we schakelen nog een keertje over naar uh, Jan van der Leeden daar op uh, Duitsersveld. Want uh, Jan, ik kreeg een uh, aantal berichten van jou... ...dat er wel het ene ander is ge gebeurd zo snel achter elkaar. Ja, uh, we hingen net op en... Johan, uh, uh, die koutert. Die de, eerste, de eerste beste avond van hun en het beste 0-1 door... Uh, voor Jonathan. Dat was balen. Maar wij gingen, wij gingen stug terug door. Aanval op aanval. En uh, op een gegeven moment het mooie Paas Jeffrey van achteruit. Op Silvio die kaat naar uh, Raymond. Die wordt er als 1-1. Het is echt heel mooi. Heel leuk om te zien allemaal. Ja, mooi spel. En, uh, ja, ja, je weet ook niet welke kant het uh, opgaat, uh, uiteindelijk natuurlijk, hè. Nee, geen, uh, geen glazen bal bij je. Uh. Nee, die heb ik niet. Maar, Lopen ziet het er wel niet slecht uit voor ons. Het was echt niet slecht. We spelen goed voetbal, goede aanvallen, gewoon goed komen.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 Maar lekkere hapjes. Afstandsgoed van Jeffrey gaat net over. Wow. Oh, jammer, jammer. Ja. Nou, we misschien komen... het doel wat groter maken. Ja, nee, nee, ja, ja. ja. We, ko ja. we komen straks uh, voor de tweede helft uh, weer bij terug, uh, Jan. Okay. Dank je wel voor dit moment. Tot zo. En veel plezier met die wedstrijd. Tot ziens. De sneeuw die de straat bedekt. Alles is klaar voor een zalige kerst. Mm -hmm.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 Ik vangedroond. Dit jaar ben je mijn kerstkade. Ik ben niet meer op. Het voelt als een film of zo. Het kerst kan alle dromen toch uit. En als je die hiparades van dit moment volgt, dan merk je dat de kerst eraan gaat komen. Ben ook? Nou, inderdaad. Ik, ja, ik, joh, de ene naar de andere wordt uitgebracht. Ik was, ik was voor een week bij iemand en die had Sky Radio aan staan. Alleen maar kerstmuziek Alleen maar wel. kerstmuziek. Is, ja? ik, dan moet je normaal naar luisteren. Dus dan word je helemaal gestoord van uh, vreselijk. Nou, wij doen gewoon af en toe een plaatje. Nou, vind ik ook. Dat en dit was ding. de Nieuwe Nielsen, Leuk plaatje toch? Ja, heel leuk plaatje. Ja. Ja. Uh, jij bent bij Kerstcadeau. Zo ja. heet uh, dat. Uh, oh, geweldig. Van nou, hem. geweldig. Uh, de hoor. Nieuwe Nielsen, dus hou die plaat in de gaten. Ja. Nou, wij houden het nieuws uh, voor je in de gaten bij Salt.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 Um, nou, dus mocht iemand... vloeiend Frans spreken... en ook nog eens een, uh, iemand anders... daar weer een, misschien in wil coachen... dan uh, kan dat. Um, even een e-mailtje sturen... naar zomerzorgapenstaartje... xs dan, en uh, nou, dan kun je verder babbelen... in het Frans. Nou, en lees het ook even naar... in de Sanfoortse Courant. Precies, daar kan je het vinden. Nou, dan maandag 5 december dan is natuurlijk Sinterklaasdag. En, uh, maar... De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 uh, ze gaan eerst de bovengrond slopen. En als dat een keer opgeruimd is, dan worden de keltes eruit ge geslagen. Uh, en dan is het helemaal weer... Uh, nou, het zal weer bouwrijp worden gemaakt voor de volgende panden. Eens uh, even kijken, ik had nog wat. Uh, even kijken, oh, waar staat het? Uh, nou ja, laat ik dit maar even doen.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 Oud-Hollands geschreven. Zandvoortse Hockeyclub. 1233, euro. En ZZVV, de kick-off.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 Misschien wel top 2000 waardig. Stranger in Moskou. You're in my spirit